En dit is het nieuws van NOS op 3. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een massaclaim vanuit Nederland aan zijn broek hangen. Een Nederlandse stichting denkt dat heel veel profvoetballers... in totaal miljarden euro's zijn misgelopen door de regels van de FIFA. Mijn sportcollega Guido legt uit hoe dat zit. Deze zaak die draait in de kern om de rechten van profvoetballers. En of ze, net als andere werknemers in de Europese Unie... Ja, dat ze vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen. Het begon eigenlijk allemaal met één speler uit Frankrijk, Lassana Diarra... Een, een middenvelder, die wilde vertrekken bij zijn club... Hij uh, had een conflict, maar dat mocht niet volgens de FIFA-regels. Hij kreeg een miljoenenboete. En uh, hij mocht niet spelen bij een nieuwe club. En dat vond hij zo onrechtvaardig dat hij ging procederen. En die zaak won hij. Daarom denkt de stichting dat ook heel veel andere voetballers recht hebben op een schadevergoeding. De claim wordt trouwens niet alleen bij de FIFA neergelegd, ook onder meer bij de Nederlandse voetbalbond, de KNVB. Criminelen frauderen steeds vaker met laadpassen voor elektrische auto's. Een vervoersbedrijf verloor vorig jaar honderdduizenden euro's... doordat mensen hun auto opladen met een gekopieerde laadpas. Deze beveiligingsexpert legt uit hoe dat werkt.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 gaat gratis toetjes voor mensen in Tilburg vanochtend. Daar verloor een vrachtwagen zijn complete zuivellading toen hij hard optrok bij een verkeerslicht. Pellets met pudding, maar ook yoghurt en boter belanden op straat. Omdat de chauffeur het niet eens eentje opgeruimd kreeg, nodigde hij mensen uit de buurt uit om ook wat mee te nemen. Tientallen mensen vulden hun big shopper en boodschappenkratten met spullen die nog heel waren. Na een tijdje stuurde de politie ze weg en werd de weg schoongemaakt.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 De herhaling van 'Goedemorgen Zandvoort' en een hele goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen ja. Hans. Ik uh, zit hier met Ger. en uh, Ik ben blij Hans, dat jij er de, bent. Ja, we hebben technicus ook nog, de, uh, Maya Kop. Ja. Ook welkom en uh, Rob van Oenen, uh, die uh, loopt stage. Die uh, binnenkort een uh, bekende wordt een bekende technicus bij het uh, ZFM. ZFM. Dat is ja. hartstikke leuk natuurlijk. Hoe gaat het met jou? Uh? Nou, uh, je hebt een bewogen week achter. Ik terug. heb een bewogen week. Ja. Ja. ja.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 We gaan uh, straks praten met uh, Michel Vaas. Michel, uh, welkom, die zit al klaar. Ja, helemaal. Michel uh, uh, maakt het dorp altijd heel mooi, hè? Met ja. uh, vlaggetjes en dingetjes ja. en uh, weet ik het allemaal. Dat gaat hij ook allemaal vertellen. En, uh, ja, daarna gaan we uh, praten met Belinda Gunnelsson van uh, OPZ over uh, de politiek die een vuist maakt tegen intimidatie. Uh, ja, die is, die is, is jaren ook al georganiseerd. Vandaag. Over... vandaag. Ja, dat is een Oh, wat nou, Dan gaan we straks vieren, gaan, gaan we zingen. Dat is ja, leuk, man. Ja, leuk. Ja. <laughs> uh, verder komt uh, André Gorman, uh, die weet alles van Salsa. En uh, die vertelt is over een evenement uh, bij Mango Beach. Ja, salsa die vertelt Vest over een open. evenement bij Mango Beach, wat voor een goede doel is. Dat, ja. uh, daar gaan we ook ja. nog over praten. Tom van der Veen komt nog langs van hotel Keur. Ja. Over de. Uh, de -verhoging. Uh, zorgen die er zijn Over ja. de btw-verhoging. 9 tot 21 procent. Ja, dat is dat toch wel wat, hè? Ja, dat is een hoop geld. En dan, ja. dan moet je. Dan moet die, de gasten straks betalen, dat ja. is heel vervelend natuurlijk. En daarna uh, sluiten we af met Luc Haberts, de voorzitter van de tennisclub Zandvoort, over een nieuw uh, clubhuis, dat is allemaal heel leuk. Uh, gaan we gaan meteen praten met het uh, uh, uh, volgende onderwerp, We doen we eerst nog een plaatje? Wat vind jij ger? Uh, Ach, laten we gewoon doorstarten. Doorstarten met uh, Michel, Michel ja, goedendag, een klein beetje. Goeiedag Michel. Uh, aangekondigd, nogmaals. Uh, Mag je microfoon ietsje dichterbij? Ja, je? Uh, nogmaals van harte welkom. Goedemorgen. Uh, ja, Goedemorgen. Nou ja, goed, uh, over een maand, hè, dat is, over vier weken is de Grand Prix, hè, 31 augustus. Ja. Maar we gaan uh, uh, het dorp weer mooi maken. Hè. Dat is, uh, een maandag gaan we beginnen. Ja, en jij gaat beginnen. Uh, vertel ongeveer wat je gaat doen. De uh, um. grote lijnen.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 En de vlaggetjes die zeg maar in de straat komen, met die regel jij ook of niet? Nee, ik doe alleen de grote vlaggen. Oh, de grote kleine, vlaggen. De kleine vlaggetjes, dat gaat via een andere organisatie. En oh. komt er weer een, een, een, een 1, 2, 3... Uh, uh, podium. podium? Ja, dat is toch ongetwijfeld komen. Ja? Zowel hier, in het centrum, als in het noord. Oh, oh dat okay. is leuk. We hebben er op dit moment twee. Oh, wat leuk. Oh, wat goed. Ja. Dus ja. In het noord wordt Want je ziet dat er gaan. echt heel veel mensen mee op de foto is gaan. is niet he? normaal. Ja. ja, het is, is echt normaal. zo leuk. Ja. En het, uh, de letters aan de boulevard die krijgen een... Oké. Okay. het oh, leuk. Ah. Ja. Maar dat zeg ik nog niet. Oh, die grote letters, die witte letters, een upgrade. Ja. ja. Die gaan in racekleuren of. Dat zeg ik niet. Uh, dat zeg je niet. Nee. Nou, nee. nou, ik doet maar een gok hoor, maar. Ja. <laughs> ik zeg zwart-wit geblokt. Zwart-wit geblokt, hartstikke leuk. Zeker, maar. Hé, uh, maar Michel, uh, uh, uh, ondernemers kunnen voor 35 euro een pakket aanschaffen, hè. Ja. En daar, daar zitten stickers in. En, uh, dus we krijgen een tas. Er zitten stickers in. Je kan aangeven wat je wil. Dus inderdaad voor je etalage. Ja. En die grote racevlag. Die hebben we natuurlijk ook nog. Okay. En de rest. Uh, het, het is natuurlijk een klein bedrag. Wij komen die stickers aanbrengen. Ja. 35 euro. Dat is niet veel geld. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar doet iedereen mee? Of, uh? Nou, heel veel ondernemers die hebben de stickers van vorig jaar nog hangen. Oh. Dus het enige wat we ah. moeten doen is ah. die 24 eraf halen, de 25 erop. Okay. En dan zijn ze al klaar. Maar heel veel ondernemers laten het hangen. Ja, waarom ja. Niet? Ja, nee, maar niet dit, is de, dit is de laatste Grand Prix, hè? Nee, volgend nee. jaar ook nog. Nee, ik Jij hoort... bent toch racefan, of niet? Jawel, maar Jij ik, weet hoort... dat volgend jaar ik, ook ik heb nog een, nog een interview gezien met Robert Overdijk. Ja. En die zei dat dit de laatste was. <coughs> nou, dan heeft hij iets helemaal mis. Want volgend jaar is het ook nog. Met ja, de, de, de, de, de, de sprintrace en alles, joh. Oké. Okay. Ja, nee, dat, dat, dat, dat zat helemaal vast. Dat klopt wel wat jij zegt. Ik zat ook al te twijfelen. Ja. Hij was, was het woordje voor voorlaatste Voor laat, Waarschijnlijk bedoel ik niet. <lacht> nee. nee was, ja, er gest... dit en nog eentje hier nou. Ja, ja. Dus ja, nu absoluut, komen ja. dan, uh, ja. eind augustus en dan... En 26. Uh, uh, ja. Ja, ja. ja, absoluut. Hé, hey, um, uh, wat doe jij verder nog? jij hebt Middelkom Media, hè, dat is jouw bedrijf ja, eigenlijk. ja.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 Ja, daar zijn we drie dagen bezig geweest. Ja. En hoeveel dus man zonder. doe je dat? We zijn nu met z'n drieën. Oké. Okay. Vorig jaar heb je het dorp een beetje versierd met Wouter Wonderwal. Zonderwal. Zonderwal, doe je het nu weer? Ja, ja die werkt. Oké, die werkt gewoon ja, bij. Tenminste, ja, ja, ja. Ja, ja. Ah. werk bij me. Als het heel druk is, dan een, een, een boek hem in en dan uh, klaar. Ja, ja. ja.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 Ja, de ja. Grote, grote tent van, uh, van Mike, uh, van uh, Zandvoort-Stentenverhuur. Dat uh, is een uh, hele grote ding. Uh, Jas had een hele grote nagels de grond in, want het moet. Yeah. Dat staat in onze vergunning. En die doet dan die palen de grond in. Van, uh, die gaan een meter diep. Hoe moet je nu zo'n grote tent pakken? Ja, lastig. Ja. Ja. is doorslaan en dan kom je er ja, uiteindelijk wel doorheen. Maar hoe <laughs> ja, met een, een drill dat ja. Wat jammer eigenlijk. Is er geen, is, zijn er, is er geen andere, andere locaties? Het is alleen maar op het nu.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 Van, van circuit? Ja. dat, ja. ja. Maar het is toch grond van de, van, de, van, de, van de gemeente? Nee, volgens volg mij het niet. Zodra je de poort gaat, moet je het huren hoor. Ja, dat volgens mij ook ja. Oké. Okay. Ja, dat denk ik wel. Maar ja, de, ik zit te denken de gemeente, waar het eventueel ja. wel kan, maar ik, ik, ik, ik zie ook niet zo... Nee, de, de gemeente die vindt het een heel leuk evenement, dus die willen het eigenlijk ook wel uh, aanhouden. En die kwamen met een voorstel in Noord. Maar het, het mooie van dit evenement is dat de mensen komen naar... Uh, uh, uh, uh, Oud, trein, de zuid. Je zet je bus neer. Je zet met je konst in de duinen. Met je gezicht zit je naar de zee te kijken. Je ja. bent vijf minuten van het dorp af. Ja, nee, het was uh, uh, En dan in Noord, uh, dan gaan de mensen niet meer komen. En mensen komen wel, hoor. Die uh -huh. Volkswagen-gasten. Maar ze gaan niet meer naar het dorp toe, want het is 15 tot 20 minuten lopen. Ja, ja. Maar misschien die ja, strook langs de, langs de spoorlijn. Ja. Weet je wel, een fietspad. Ja. ja, maar dat is te klein. Ja? ja, dat is te klein. De laatste keer kwamen er 180 auto's. Oeps. Ja.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 Voor 180 auto's? Nee, niet voor die auto's. Die auto's dan op het uh, peest uit En uh, slapen dan uh, daar eventueel. Ja. Ik, nee, ik doe dat wat dat doen mensen niet, jongen. Nee. nee. Zeker niet, jongens, als je, een, als je een, een, een, een, een dikke kever hebt staan. Of een, of, of, of ja. een mooie bus. Mm -hmm. ja, die laat je liever niet alleen staan. Nee, nee. dat is ook waar, ja. Nee. Nou, de je beveiliging in. Nou, dat is dan ja, een... ja nee, dat, dat zijn we sowieso verplicht. Ja, of ja verplicht zelfs. Ja? Verplicht. Ja? Nee, he? Ja, ja. Bij ons op het evenement loopt ook beveiliging, ja, okay. dat staat okay. in, in de vergunning. Ja. Wanneer was nou de laatste, 2023? 23. 23. oké. Okay. In ja, de coronatijd. Ja. Zal wel jammer zijn als het niet meer, uh, uh, zo'n uh, tiende zou wel, wel mooi zijn natuurlijk. Ja, ja jij zin wel wat. Nou ja, kijk, misschien luisteren de mensen die zeggen van waarom doe je daar niet of zo? waarbij je helemaal niet uh, aan denkt. Weet denk. je wat het is, kijk, je zit met, met uh, nogmaals, deze locatie was gewoon goud,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 Ja, als we in Noord zitten, dan gebeurt het niet. Het gaat niet gebeuren. Ja, dat ik zeker. Nee. nee, moeilijk, moeilijk. gaan ja. even terug naar het sieren van het dorp. Uh, jij doet het al sinds 2021, hè? De, ja. eerste race, de eerste race eigenlijk. de eerste race, Is er veel veranderd uh, van 2022? Nee, naar 2020? Nee, nee, nee, nee. Het wordt alleen leuker. Het ja. wordt voller. Ja, ja, ja. Uh, bij de eerste race uh, waren het inderdaad alleen de etalage van de winkeliers en dan kwam er een sticker bij en een vlagje uh -huh. en wat dat soort dingen. En uh, nu uh, komen die eh, wat ik net zei die bankjes komen erbij en, en lantaarnpalen en uh, ja, ja. Uh, ja. stickers op de straat en uh, noem het maar op. Het wordt, hmm. het wordt alleen voller, ja het wordt leuker, ja. Ja, nog leuker. Ja. Nou lastig dat jullie ook een keer bij op het iets eh, gedaan hebben hè? bij mijn steden? Bij Mercedes, ieder jaar. Ja. Ieder jaar zelf. Ja, Vertelde ja. is iets horen? Dan uh, krijgen we twee dagen van tevoren of. of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 zij hebben twee of drie, hebben ze van die grote units. Dus ja? de unit die hier op Zandvoort staat, uh, dan de volgende race een week later, dus die unit op dat andere parcours waar het heen, of dat andere circuit ja? waar die heen gaat, die wordt dan weer opgebouwd en dan ding wat hier te staat. Ja. Was de laatste keer was die helemaal chroom en dat vinden ze niet mooi. Alles moest zwart. Dus we hebben alles mat zwart moeten. Maken. Oh ja, zo. Ja. Hm. En de ramen moest geblindeerd worden en folie tegen de ramen. Okay. En Binnen allemaal dingen die groen waren, het moest allemaal, moest het maatregelen oh, ja? worden. Ja. Uh, nou, dat is wel een aardige klus. Ja, het zijn leuke dagen. Ja, dat begrijp ik, ja. En ze je, je komen ook inderdaad gewoon voorbij lopen. Uh -huh. uh, Hamilton en, uh, en hoe heet die andere gast? Van, van, van Mercedes? Antonelli uh, nu, maar nee, ja. bedoel je niet, hè? Nee, nee. Jij bedoelt, uh, Rustel. Rustel. Ja, ja. Rustel, ja. Ja. ja. Dus die ja. ken je goed? Uh, nou, goed uh, Hamilton maar. die uh, gaf vorig jaar uh, of twee jaar terug. Nee, vorig jaar was dat. Uh, kwam die aanlopen en toen zei hij van, hey, kennen ken jullie nog van vorig jaar. Oh ja. Dus yeah? ja, serieus. Oh, ja, ja? Een, oh, leuk. Wat, wat ik heel bizar vind, want die gast zit er zo duizenden mensen. Ja. ja. En, uh, en uh, Russell die, uh, maar, die liep gewoon voorbij. En, ja. En, uh, ja. Vendel, Lul. Wat, Vendel, ja, dat is een heel, van, heel en, pedant mannetje. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Wel een goede rij, maar uh, ja, hoewel. Nee. niet uh, ja. exceptioneel, hè? Nee. Maar je helemaal en even stappen maken Ja, precies. grappig dat je dat zo uh, ervaart. Hè? Ja, leuk. leuk. Ja. Ja. Dat zijn leuke opdrachten hoor. Ja, ja. Je, ja, Maar heb je daardoor ook meer opdrachten gekregen voor het circuit of dat niet? Nee, nee. Nee, nee, je, nee, nee niet. Nou, uitgekund. Er zijn wel mensen die zeggen van, oh, doe je dat ook, doe je dat ook. En dan, dan heb je er een paar van. Ja. Het is niet, uh, nee. Maar als je het in uh, percentage, hoeveel doe je in, in Zandvoort en hoeveel doe je buiten Zandvoort?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 Vraag niet hoe ik erop ben gekomen, dat weet ik echt niet meer. Nou, ik wilde net de vraag stellen, hoe ben je erop gekomen? <laughs> nou, nu je het vraagt... <laughs> ik heb geen idee Maar het is wel een mooie naam ja. in ieder geval. Hey, en, en, um, dus uh, uh, hoe lang ben je nou bezig om het in het dorp te doen, zeg maar? Is dat met twee weken gebeurd? moet uh... nou, je begin ben... maandag, neem ik aan. Hè? De aanstaande maandag gaan we beginnen. Dus ja. Dus, ja. En dan uh, hoop ik binnen twee weken, moet het een beetje klaar zijn. Maar ah. in principe is de hele maand tot aan de race... Ja. Is voor z'n antwoord. Ja. Ja. Nou, het ja. begint nu een beetje te komen. Hebben we hebben wel andere opdrachten ook aan die we wel uit kunnen voeren. Ja. En die via de mail allemaal ja. ja Ik steek maandag uh, de vlag weer in de, in, de, in de vlag. Ja, terecht. Ja, ja. mooi. Ja. Ja. Is maar, leuk, maar ik vind um, het echt leuk. Ja. Ja. Ja. Nou, het begint nu een beetje te komen. Met ja. Het grote reuzenrad ja. is ja. opgebouwd. mij is het al klaar. Ja. ja, het reuzenrad staat helemaal klaar. ja Ik denk dat het morgen ja. open gaat. Dat ding komt uit Noordwijk. Hè. Die heeft ja. in Noordwijk gestaan. Oh Ja. Ja. Dan gaan we hier een, gaan we een grote kermis en een circus gaan we hier allemaal opbouwen hier in het dorp. Wat me dan weer opvalt dat er posters langs de weg hangen van een kermis in. ergens, in Horen. Oh ja, oh, ja Horen. echt waar? Ja, maar dat is een grote kermis, hoor, pas op. Horen. Ja, Doet doe het even lekker in je eigen dorp? Nee, dat ben ik met je eens. Jammer. Hang hier dan gewoon op dat we hier een kermis of een. Nee, dat ben ik met je dat eens, een reuzenlat hebben Ja, dat kan allemaal beter, vind jij ook, uh, zeg maar, ja, natuurlijk. De... Ja. Ja. Het is al heel mooi dat die vlag als je zand van komt dat die grote vlaggen er al hangen. Ja. ja. Op de, uh, waar die... Uh, bij de komt ja. Ja. ja. ja, dat is wel mooi, ja. En hier op de rotonde bij het circuit. Maak jij die vlaggen ook? Nee, nee Oh, dat nee. niet? Nee. Wij maken wel vlaggen, maar Ja, niet. maar niet die vlaggen. Dat is jammer. Dat is wel een mooie opdracht geweest, toch? Ja. Maar goed, je kan, niet, je kan niet alles hebben, zullen we zeggen. Ja, nee. nou, ik denk ook niet dat het goed is als je alles op bij één bedrijf nee. nee. En voor ons is het ook niet goed als we alles op één paard neerlaat. Nee, nee. Hey, Maar zijn er nou ook ondernemers die zeggen van... nou, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben? Tuurlijk, als je niet van reizen houdt, dan vind je er helemaal niks aan. Nee, nee. nee maar voor zom is het wel goed natuurlijk. Ik bedoel, ja. Zo kun je ook zeggen. Maar... Ja. Hoeveel, hoeveel uh, mensen doen daar aan mee? Uh, ik heb nu rond uh, 25, 30 inschrijvingen. Oké, okay. okay, ja. En dat, kan, uh, dat mag meer zijn natuurlijk. Nou ja, mensen die zeggen, die... eigenlijk is het gewoon zo, oh we zien wat verschijnen. Ja, ja, ja. We zien het wel, want als wij bezig zijn, en hey, mis doe je het bij mij ook even. Ja, zo precies. Gaat dat... ja. Vorig jaar hadden we iets van 15 inschrijvingen en we waren echt allemaal ja. zo van 15, oeh, nog 15. En we stopten bij 70. <laughs> Jezus. Ja, ja, ja. En ja, ja. mensen aankomen, maar je doet bij mij er ook even op. Ja, ja. ja bij mij er ook op, ja natuurlijk. Ja. Ja. Dus wij schrijven, hupke. Goed, ja, hoor. Goed, natuurlijk, nee, dat doe je goed. Ja, helemaal leuk. En volgend jaar doe je het ook nog een keer, hè? neem ik aan. Ik mag wel hopen van wel. Ja. ja. Nou, misschien dat we daarna de Formule E krijgen. Nee, je weet het niet. Die Eh, nou? uh, <laughs> <laughs> hey, ik, ik zag dat, wat uh, heet hij van uh, Ronnie voor Die wordt was, die was naar Berlijn geweest, naar zo'n zo uh, Formule E-event. Toen had ik geschreven van, uh, had je hier oordopjes <lacht> had je oordopjes bij? Ja, ik vind ook helemaal niks hoor, die Formule 1. E. Maar goed, je moet het eigenlijk hier niet hebben. Nee. Ja, maar toch zit er zo... Nog zelf... dan een keer, uh, de indycars uit. Dat is nog wel leuk hier. Dat is leuk. Toch? Ja. dikke, vette DTM-kar. Nou, ja, DTM. Ja. Nou, die komen er al, hè? DTM. Maar... Ja, maar het moet, het moet gewoon geluid maken. Ja, ja. Nee, dat vind ik ook, hoor. Ja, ja. ja. ja maar ja, een echte Zandvoorter wil dat altijd, hè? Maar volgend jaar maken ze ook waarschijnlijk weer minder geluid. Want dan wordt het nog, nog elektrischer, hè? die auto. Ja. Ja. Het gaat niet de goede kant op, Michel. Maar ja. Ja, ik ben er ook bang voor. Nee. Daarom blijf ik lekker een in mijn Volkswagen. Zo is juist, het, want die maakt juist. herrie. Ja. Die maakt nog een beetje herrie. Ja. Ja. Hey, mocht ik jou heel veel succes wensen uh, ja. uh, de komende ja. nou, twee weken, denk ik. Twee ja. weken en, uh, en een goede race natuurlijk. En alles. Ik doe het wel even als ik langs rij. En, ma en <laughs> maak het al voor het mooi. Hartstikke je had toch bedankt. een nieuwe auto, je Ja, je Ja. Moet je wel toeteren, want ik weet nog niet hoe die eruit ziet. Dus. Nee, ja. groen. Oh, trouwens, je mag niet toeteren, want daar heb je zelf ook een hekel aan. Ja, nou, je mag wel één keer toeteren. Ah, nee. Ja, nee, nee, nee, toeteren mag toeteren. niet. Je ja, nee. ja, een hekel aan toeteren. De Kun je een keur ja. even toeteren. krijgen. maar, <laughs> je moet toeteren. <laughs> je moet het toeteren. Hé, Michel, hartstikke bedankt. Uh, heel goed weekend. En werk uh, en ze. En dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. We gaan muziek draaien. Wat gaan we draaien, Maya. Die is toch beurden van de Rolling Stones. Ah, zeg. Zeg. kijk nou, dat is, dat dat, is dat, lekker. Goed Goedemorgen, Rolling Stone. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, de Rolling Stones en uh, Beast of Burn. Ja, ook, we gaan, uh, nog, uh, uh, ja, we gaan uh, nog een rijden. Het is bijna half elf. Ja. En, uh, en heb je nog iets in de aanbieding, Maya? Ja, a Horse with No a Horse oh, van ja, Amerika. Ja, ja, ja. There were plants and birds Rocks and things, there were sand and hills and rings. The first thing I met. The Amerika, Hans. Ja, uh, weet je nog? Een, een paard uh, zonder naam. Een hè? paard zonder naam. Ja, ja. inderdaad. Nee, Leuk, le le goed nummer, Amerika. Amerika. Eh, ze hebben niet veel hit uh, verder gehad, volgens mij. Hè? Ja, Hallo. nog één. Ja, ja volgens okay. mij wel. Het is geen ja, welke ring. nu, hè? Ja, geen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Goed, inmiddels bij ons aangeschoven is uh, Belinda Geurlson. Uh, uh, welkom, Belinda. Ja, We moeten even wel. zingen, hè. Uh, ja, want het is jarig, Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Gaan we nog door of niet? Ja, nee, uh, Luister er niet mee moeten vermoeien. heel goed bedoeld, hè? Van harte gefeliciteerd. Goed, waarom zit Belinda hier? Uh, nou, een, een dag na de Pride in uh, Zandvoort kwam er op dinsdag opeens een persbericht. Van, uh, ja, eigenlijk Belinda, jij ja, is gestuurd, hè? Want ik neem aan dat jij ook de initiator in bent van het geheel.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 Een vraag. Hoe zou jij het vinden als iemand hoer uh, tegen je moeder zou roepen? Ja. Wie heeft dat uh, verzonnen? Was, dat was ik niet, maar dat was een heel creatief brein. Ik had het verzonnen kunnen hebben, maar het is eigenlijk gewoon... Ja, weet je, Het is ook een prikkel onder, want ja. als je vraagt van... joh, Hoe zou jij het vinden als iemand uh, uh, iets seksueels, onaardigs tegen je zou zeggen... Dan heb je eigenlijk zoiets van, ja, oké, okay, maar dit... Het moest eigenlijk zoiets hebben van... Huh? Ja. Ja, dat, dat, en ook de trigger gewoon. Ja. ja, weet je, dat is niet gewoon normaal. Aha. Hoe heb je de reacties op gekregen van uh, buitenstand voor oog? Um, weinig. Het is ook een beetje komkommerdheid, ja. denk ik. Maar ja. het is ook niet. Nee, daarom zou je juist wachten dat het wel zo zou zijn. Maar. Ja, of juist niet. <tie> um, je <hebt> in mede <tie> is het wel opgepakt. Um, Anderen die er ook onder regeren. Ja. En we gaan wel door hoor. Want dit is dan nummertje één. En er komt er nog één met zissen. Uh, en er komt okay. er ook nog één met. Uh,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 Dus ook gewoon, ik mm -hmm. um, en ook de oproep is natuurlijk ook voor anderen. als je iets ziet of iets hoort. doe ik aangifte, hè? want dat is, daar begint het yeah. natuurlijk al mee. Yeah. Mm -hmm. En ik, uh, ik heb niet de illusie hoor. dat als je aangifte meteen doet, dat diegene opgepakt wordt. maar misschien zijn er wel foto's of beelden. en mm -hmm. dan, dat je op die manier ook gewoon een signaal afgeeft. We yeah. hebben ja. in de tijd hebben we natuurlijk ook gehad hier in de Zandvoort. naar nou, de praten over. Vijftien jaar terug, denk ik. natuurlijk allemaal die, die, die, nou ja, die asbakken van gasten. Yeah. die ook zo aan het uh, gigantisch aan het.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 En dat is, uh, voel jij je veilig? Ger? Ja, ik toch? voel me niet onveilig. Okay, zeker niet. Nee, nee. Nee. Maar voel je dan ook veilig? Ja, ja? ja dat bedoel ja. ik dat, dat ja, eens. <laughs> ik voel me niet onveilig, dan denk Nee, dan nee, ik, oh. nee, nee, nee. nee. nee nou, ja, ik, laat, ik laat elke avond mijn hond uit om uh, weet ik veel, 10, 11 uur. En dan ik loop al die terrassen langs een de straat. Dus uh, nee. Ja, maar dan ga je steeds zitten. En dan uh, <lacht> uh, praat je pot. En, uh, ja, nou, ja. <lacht> <lacht> dan durf je helemaal meer ja. die kruis te zijn. <lacht> uh, Belinda, uh, jij zegt van nou... Uh, tenminste, ik zou denken dat alle politieke partijen... in Zomvoort daar wel mee eens zijn. Hè, want, uh, maar ja. toch, uh, doe maar zes van de negen partijen in Zonvoort mee. Ja. Uh, Partij van de Arbeid niet, GroenLinks niet en D66 niet. Ik neem aan dat je ze wel hebt om erbij te... Uiteraard. Ja, ja. We hebben iedereen benaderd en zij ja. hebben ervoor gekozen om uh, niet ja. meer te doen. Maar, ja, jij kunt moeilijk zeggen waarom niet. Hè? Maar... Nee, want ik ben niet de woordvoerder. Nee, dat weet ik. Ik denk dat ik, werk... Nee, goed dus doen. ik, ik heb het werk goed doe. Ik heb even gesproken met, uh, met uh, Mike Koper van de Partij van de Arbeid. Ja, wat zegt zij? Het is... Uh,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 En, uh, ja, ik, ik, dus hoe we tot die cel komen is dat dan wat. Ja, ja. Het, het is, is een heel, heel wat voelen in een groep inderdaad. En, ja. Uh, ja, maar dat, ja, dan uh, moet je op een gegeven moment in een groep, dat weet ik al, ja. hiervoor vanuit werk bij, bij het circus ook, uh, altijd de, de types mm -hmm. van uh, isoleren. Hè? Ja. Ja. ja, ja, ja. Jij bent tegenwoordig geworden gemeentesecretaris hè? Ja. in uh, Opmeren. ja.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 Ja, kunnen we dat hier niet doen. Ja, ja. Hoeveel mensen wonen in Opmeer? Op 12.000. Oké, okay, dat is kleiner dan Zandvoort. Ja, ja. Eigen ambtelijke organisatie okay. nog, dus uh, ja, maar helemaal leuk. Waar vind je de tijd nog om uh, fractievoorzitter te zijn van een ouderpartij partij Zandvoort? Ja, in mijn avonduren, In nee, je ja, avonduren. Ja, joh. Is het, het nog dag, tijd. is het een dagtaak in uh, Opmeer? Ja, ja, ja. ja okay. en meer dan dat. Ja. ja. Nee, maar het is, het is leuk. Weet. Nou, nu heb ik, alle, ik heb ik uh, gewoon alle paletten heb ik gezien. Ik ben natuurlijk wethouder geweest. Ik <coughs> ja, ben raadslid, ja, ik ben ambtenaar. Ja, dus ik, ik ja. kan uh, die pet ook combineren. Nee, begrijp ik, ja. Ah, het is hartstikke leuk. Ja, want hoe lang loop je al mee in de Sanfordse politieke Ik denk al 12, 16, nee, 12 jaar Of 16, 16 jaar? Nee, nog meer. 20 jaar, nee. Ja, sinds 2000, even kijken oh. hoor. 2006. Ja, zo.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 uh, zeg maar de baan die je nu hebt in uh, ja, meer. absoluut. Ja, ja, ja weet ja. je, uh, wethouders hartstikke leuk. Het ja. is echt een, een onwijs uh -huh. mooie baan. Ja. Maar je bent wel overgeleefd aan de grillen van de politiek. Ja, ja, dat ja is als je ja, de kolder in zijn kop krijgt en dan sta je morgen opeens op straat. En ja. Dan, uh, ja, maar dan krijg je nog uh, wat geld mee, toch? En zo. En ja, en, maar dat ja, was het tegen.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 Ja. Oh, dan is alles moeilijk, interessant. Uh -huh. um, dus, um, dus je ja, hebt om... tegen je dochter gezegd die bij Jong Sanford zit... je moet niet alles lezen. <laughs> ja, je moet wel wat selectiever eh, lezen. Ja, selectiever lezen, ja, ja. inderdaad. En ja. gewoon kijken waar de punten ja. zitten. Ik vind het af en toe qua sfeer is het wel uh, iets harder geworden... Ja. Als, uh,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 Nee, het is hartstikke leuk, weet je, want ja. ik, ik had wel zoiets, ik kan schrijven vanaf de zijkant en allemaal zeggen wat niet goed, is, goed is, maar als je meedoet, dan kan je uh, ja. in ieder geval uh, proberen wat te veranderen. Ja, Lekker. proberen, hè? want ja. Is het, het is niet makkelijk voor een gemeenteraadlid om iets te veranderen. Ja, hè? Is, uh... Maar weet je, je kan best wel met dingen uh, naar voren brengen, je kan initiatief nemen.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 Nou, dat ja. hele gedoe rond de VVD en uh, dat soort zaken. Maar... Ja, dat zijn nog geen leuke periodes. Nee, dat zijn geen nee. leuke nee. periodes. Maar, ja, nee. dat, dat maar komt... ondertussen, maar als je kijkt, want je zei het net ook al, is het best al heel veel jaren uh -huh. gewoon een stuk rustiger ja, ja, Wordt ja, Er ja, gebeurt ja, nogal ja, wat. Ja, ja. En ik vind ook, hè, je mag het inhoudelijk, mag je ook echt met elkaar uh -huh. oneens zijn. Ja. Um, hè, maar dan is dat altijd hard op de inhoud en zacht op de relatie. Uh -huh. Want dat moeten we wel even scheiden, hè? De, uh -huh. de persoon en ja, uh, ja. De, de, de politiek. Uh -huh.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 Nou, hey, als ze gaat... het vragen vind ik het allemaal prima, maar mm -hmm. ik heb niet, uh, ik, het mag ook een ander. Nou ja, Bruno Bouwberg-Wilson stopt ook. Hè? Ja. Die, uh, dus ja, daar da, gaat stopt, er wel ja. een hoop ervaring weg dan bij... Uh... Ja, maar ook als ik zeg maar dat ik niet in de raad zou komen, dat dat niet gegeven is, dan uh, ja. uh, ben ik niet uh, voor de partij uh, vergenen nee, nee. hoor. Nee, ja. nee. Absoluut niet. Nee, je bent natuurlijk uh, altijd van huis uit een VVD-politicus uh, geweest. Ja. En nu bij Open Z, dat uh, be bevalt wel op zich. Ja, absoluut. Ja?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 Um, en, misschien, en, die, en misschien gaat de CDA nu wel een, een wat zal zeggen, Doris partij dat gaan ze nou even naar de achtergrond drukken misschien. Ja, dan dan dat ik... helemaal. Ja, heel maar dan, een... dan zou je wel heel, heel opportunistisch nee, zijn. Hè? Je, dochter, ja. je dochter zit bij Jong uh, Zandvoort. Ja. En, en uh, hebben jullie veel contact? Nee. Nee. Nee, nee, helemaal niet, nee. nee. nee, maar ze woont ook op zichzelf. Ja. Dus dat scheelt ook al, uh, al jaren. Ja, ja. En uh, dat soort dingen hebben we het uh, amper over. Nou, ze komt shopper. er wel steeds beter in, vind ik. Ik bedoel, ze was in het begin erg bleu, hè? Een, uh, ja, uh, maar Kim is ook een heel ander type dan ik ben. Ja? Ja. En die is ook, per geef ik die vindt dingen uh, heel snel, en dan zal ze wel boos zijn, dan kan zeggen: uh, te lang duren. Ja. Dat het niet to the point is, dat mensen uh. elkaar herhalen. die heeft altijd iets van, joh, ja, mop, zeg nou gewoon wat je bedoelt. Zeg nou wat je bedoelt, ja, bedoelt klap erop, stemmen, ja. en klaar. Ja, ja, ja, ja dat ja. is waar. Ja. Hoe vind je dat ze doet? En, ja, je hebt toch wel een uh, gedachte over. Natuurlijk, maar ja. je, kind, je kind doet het altijd goed. Ja, die doet het ook goed. Ja, nee, dat kunnen ja. niet Ja, een beetje, ja, ja, ja, ja. Ja, be ja. beetje, beetje... Ja, tuurlijk. Zo wordt het ook. Ja. Nou, het ja, wordt wel erg spannend, het. hè, volgend jaar. Ja. Uh, ja, ik ben ook benieuwd. Ja, ben ook maar eerst, benieuwd. Landelijk, hè? Ja, eerst landelijk, hè? Ja, eerst landelijk, ja. In eind oktober, dat klopt. En dan, uh, nou, dat ziet er ook wel uh, bijzonder ja. uit. Ja. Nou, dat wordt ook wel spannend. Ik vind ja. het wel leuk, en dat las ik gisteren, dat uh, Bram Berg, hè, die ja, uh, ja. staat op de... Ja, staat 31 op de lijst, ja, bij de BBB. weet je, maar dat denk ik, dat is toch leuk?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 En, dat ben ik bij ben Wilmot mee. Ja, elkaar, nee, dat, dat, ik kan niet zeggen. We hebben lekker gebouwd nee. afgekomen. Nee. Ja. Ja. Ja, nee. ja. Maar wat, wat, wat kan je er nou aan doen als uh, gemeenteraadslid? Puur dat... alleen maar, je kan er aandacht voor blijven vragen. Kijken naar uh, andere mogelijkheden. Kijken voor out-of-the-box uh, denken. Ik, ik snap wel dat we met het stikstof zitten. Maar dan denk ik, er moet toch ergens een mogelijkheid zijn. Ja, zitten ze op meer mee niet met die stikstof? Nee. Ja, nee, een... we hebben net ook getekend. We gaan 300 woningen bouwen in hele Huppakee, nieuwe wijken. Dat gaan we gewoon doen. We gaan voor. Uh, uh, dat kan het zonvert niet. Nee, door die. Na Oekraïners en voor zeg maar uh, jongeren en dergelijke mm -hmm. gaan we uh, zeg maar containerwoningen, maar dan luxe soort gaan we neerplaat, ja. neerzetten. En ja. ja, die worden gewoon uh, prefab gewoon en er wordt aangeleverd en ja, geplaatst. Ja. Dan denk ik ach, volgens mij moet dat hier wel kunnen, ja. maar ja. ja. Ja. Ik ken ook niet alle regels hier voor Zandvoort uit mijn hoofd. Dat is waar, ja. Wat ja. doet de gemeentesecretaris eigenlijk? Is die de baas van, zeg maar, alle ambtenaren? Of... Ja, de baas van de... Zo kun nou, je ja, het noemen, hè, Ja, toch? de baas van... En ik ben dan, zoals dat heel netjes heet, de eerste adviseur van het college. Okay, dus ik zit ook okay. bij de collegevergaderingen. Ja. En hoeveel, hoeveel ambtenaren hebben jullie? Drie, vier? Uh, nee, hoor. <laughs> uh, vijf. <laughs> nee, honderdvijftig. Honderdvijftig ambtenaren. Hoeveel...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 Nou ja, niet alleen de ruimte, maar dat is natuurlijk het grootste probleem. kan zo gebouwd worden. Hoor. Ja. Of, uh, uh, ja. Nou ja. Nou, dan zit je daar geloof ik ook weer met stikstof, maar ja. dan denk ik hè, kijk, kijk naar wat wel kan. En zeker ook nu, er is uh, de, het rapport van Stoer, is dat hè? Dus, uh -huh. uh, is van, van schrap over verbodige regels uh -huh. is het voorstel, zodat woningbouw ja, doorgang ja. kan vinden. Dan denk ik, ja, kijk ook naar de mogelijkheden die ja, daarin zijn. Maar is. goed, uh, Marietje is zijn ook mogelijkheden voor. Hè? voor ja, maar dat, dat, dat begrijp keer... ik ook niet. Nee, nee, dat dat hebben we al tien jaar geleden verkocht. Een Ja, ja. Uh, een pre pre-wonen. Ja.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 Ja, nee, want dan denk ja. ik van, we kunnen overal vooruit, de wiel is ja, er. Ik heb geen ja. één partij horen zeggen van, nou nee, doe maar even niet, ik kan nee, bouwen. Nee. Dus, uh, ja, er nee, ja, ja. moet wat uh, ja. vaart achter. Absoluut, absoluut. Nou, Belinda, uh, of je moet zelf nog iets hebben van, uh, dat wil ik nog even kwijt? Nee, volgens mij is alles toch een aantal. Ja, ik ben zeer, weer een keer langs <laughs> nou, je bent altijd welkom, hartelijk bedankt. En het beste je met bedankt? je knieën, uh, ik ja. hoop dat we ja. uh, snel uh, weer beter gaan. En een mooie verjaardag.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 Je luistert naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM. in the ground I can't shoot them anymore Luister naar Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Oh, we zijn er bijna.